Dit is Radio 1. 8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Ex-dictator Baby Doc onverwacht terug in Haiti. Doodziet Jongetje mag in Nederland blijven. En film over Facebook grote winnaar Golden Globes.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 Dat zegt de campagne tegen wapenhandel. Voor bevriende landen, zoals EU- en NAVO-lidstaten, geldt een uitzondering op de controle. Maar in de praktijk wordt bijna geen enkele wapenzending gecontroleerd. Vuurwapens en munitie voor onder meer Sri Lanka, Honduras, Colombia en Cameroen zijn daardoor ongehinderd verscheept. In minder dan een jaar gingen 225 miljoen stuks Russische munitie en tienduizenden Oost-Europese machinegeweren naar Amerika voor de particuliere markt. De doorvoer loopt via de haven van Rotterdam en via Schiphol.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 Robin Haase slaagde er wel in de tweede ronde te bereiken. Haase won van de Argentijn Berlok in drie sets. Dan is het weer nog vanmorgen in het hele land bewolkt. In het westen kan het al wat regenen. En vanmiddag regent het in vrijwel het hele land. Het wordt ongeveer acht graden. Ook morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt een graad of zes. En na morgen droger en iets kouder. ANWB Verkeersinformatie. Ik begin met goed nieuws over de A16, Breda richting Rotterdam. Tijdlang waren daar twee rijstroken dicht na aanrijdingen. Alles is daar weer vrij, maar er staat wel een lange file vanaf Breda-Noord tot aan de randweg Dordrecht, 17 kilometer. Bent u op weg naar Rotterdam, kunt u het beste omrijden via de Haringvlietbrug. Verder staat er bij elkaar 240 kilometer file, is nog vrij gebruikelijk voor dit tijdstip, de meeste vertraging in de regio Utrecht. Verder valt op aanrijdingen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Meer en Blaarkum 7 kilometer. Bij Blaarkum is de reisrook dicht. Ook een aanrijding met meerdere auto's op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Twello en Alfred Forst 3 kilometer. Daar is de reisrook dicht. Erg druk op de A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Rolof-Arensveen en Zoeterhouden Rijndijk staat 8 kilometer. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden Zuid en Wassenaar Centrum 4. Op de N15 Maasplakte Rotterdam tussen Rozenburg en de Botlekte, dan 7 kilometer. Dat was een aanrijding. daar is één reisrook dicht. En door de naastleef van een aanrijding op de A58 Breda richting Tilburg, knooppunt Sint-Alderbos nog 3 kilometer. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant. Bespaar ook op uw accountantskosten. Ga naar kubus.nl.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 Goedemorgen. Het kabinet wil scheefwonen aanpakken, maar het krijgt de huurwet niet op tijd aangepast. Voorlopig kunt u blijven scheefwonen. De vrachtvaart op de Rijn wordt ernstig gehinderd door het gekapseisde schip. En de Lorelei hoort zo'n gestrande schipper en de brancheorganisatie over de problemen. En in Tunesië gaat het nu razendsnel. Zo is dat, want het land krijgt vandaag, naar verwachting, een nieuwe regering. Na de volksopstand en de vlucht van president Ben Ali afgelopen vrijdag... krijgt nu ook de oppositie een stem in het bestuur van het land. Maar op straat is nog steeds levensgevaarlijk. Correspondent Nicole Vever is in Tunis. Hoe is het daar op dit moment, Nicole? Nou, De avondklok is net afgelopen, dat wil zeggen een uur geleden. En mensen kunnen de straat weer op. Nou, het is nu rustig. Niet alleen dat er nog niet zoveel mensen naar buiten zijn gegaan. Maar in de ochtend valt het uh, wel mee. Er zijn nog geen incidenten uh, gemeld. Maar dat was eigenlijk de afgelopen dagen ook al zo. En wat je zag gebeuren is dat mensen dan snel de straat op gaan... en ook proberen te kijken of er iets te eten te krijgen is, want de winkels zijn natuurlijk dagenlang niet bevoorraad, alle winkels waren dicht, dus ja, op een gegeven moment dan ontstaan er ook tekorten. En uh, ja, je moet je ook niet voorstellen dat ook zoals gisteren, als er dan veel geschoten wordt, dat de hele stad in brand staat, dat is niet zo. In de ene straat staan kinderen op, zaten voetballen en uh, nou ja, een paar honderd meter verderop wordt er geschoten. Mm. Dus ja, het, het wisselt gewoon heel erg van plek tot plek in de stad. En leven de inwoners in angst of valt het je mee? Ja, je zag dat uh, gisteren bijvoorbeeld uh, mensen net iets meer vertrouwen weer krijgen dat het uh, ergens achter de rug was. Maar ja, dan zie je toch weer dat er gevechten uitbreken. En heel veel mensen zijn bang, ze zijn trots dat uh, hun revolutie is geslaagd. Maar ook, uh, ja, het is een onzekere uh, toekomst die ze nu hebben. Dus ze hopen maar dat, uh, dat de stabiliteit en de rust terugkeert. Ja, een van die schitpartijen gisteren uh, ging er behoorlijk aan toe bij het presidentieel paleis. Wat was er aan de hand? Nou, het gaat om aanhangers van de presidentiële garde. Daar lopen er nog een paar duizend van rond. Deze mannen die zijn zwaar bewapend. Ja, en die geven hun positie niet zomaar op. Uh, eerder gingen ze al door wijken, schietend. Uh, nou, mensen vormden, de burger wachten om zich te bewapenen. En gisteren zijn ze naar het uh, presidentiële paleis gegaan. Nou, de mensen die dus aan de demonstraties hebben meegedaan en blij zijn dat de dictator is verdreven, die koelen eigenlijk een woede op alle presidentiële bezittingen. Dus die hebben ook geprobeerd het paleis in brand te steken. En dan zie je dat de presidentiële garde terugvecht. Zijn positie niet zomaar opgeeft. Dus dat zijn nu de twee groepen die tegenover voor elkaar staan. We zijn er al wel veel uh, opgepakt. En wat de aanleiding gisteren was voor uh, het gedoe bij het presidentiële paleis, is dat het hoofd van de presidentiële garde is opgepakt. En uh, ja, hem wordt een laste gelegd dat uh, hij aan heeft gezet tot geweld en de statusveiligheid heeft ondermijnd. Dan naar uh, die nieuwe tijdelijke regering. Het is natuurlijk belangrijk voor zo'n land dat er nieuw bestuur komt, überhaupt. Um, wie zit er in die tijdelijke regering? Nou, daar zitten mensen in van het oude regime, niet, niet echt de allernaaste medewerkers, maar wel mensen die gewoon deel uitmaken van de partij van Ben Ali. Maar ook vertegenwoordigers van de oppositie. En samen gaan zij die regeringen uh, vormen, maar niet alle oppositiepartijen zijn vertegenwoordigd. Uh, bijvoorbeeld de communisten, de fundamentalisten, die zitten er niet in. Ja, en hoe democratisch uh, Tunesië gaat worden, dat hangt er ook vanaf wat voor Positie, dit soort partijen gaan krijgen. Ze zijn nu bij wet zijn een aantal partijen verboden. Mogen die straks bijvoorbeeld wel de, meedoen aan verkiezingen? Hm. Nou, daar ga je aan af kunnen lezen of het, of het echt qua democratie de goede kant op gaat in het land. En hoe is de rol van het leger op dit moment? Nou, het leger wordt wel vertrouwd. Uh, die staan overal in de wijken, kunnen de zaak niet aan, zijn met te weinig. ...hebben daarom hulp van uh, de burgerwachten. Maar de partij die niet wordt uh, vertrouwd in het land, dat, uh, dat is de politie. Die zie je ook uh, nergens. Ja, en als je ze wel ziet, dan heb je er ook echt uh, last van hoor. Maar die worden veel meer gezien als een uh, verlengstuk van het oude regime. Heel veel mensen zaten bij de geheime dienst bijvoorbeeld. Nou, dat mensen lopen ook natuurlijk nog allemaal rond. Dus ja, het leger, die, dat wordt wel vertrouwd. Die hebben ook uh, uh, eigenlijk op een gegeven moment tegen gaat het geruchten, tegen de president gezegd: Als je nu niet vertrekt, dan schoppen we weer eruit. Dat is het verhaal dat hij eronder doet. Dus het leger is eigenlijk behoorlijk populair op dit moment. Okay. Nicole Vever, dank je wel. Vanuit Tunis, waar zij verslag doet van de situatie in Tunesië op dit moment: Bijna kort over acht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Mensen met een te hoog inkomen voor het huurhuis waarin ze wonen kunnen voorlopig rustig ademhalen. Het kabinet wilde dit zogeheten scheefwonen aanpakken. Door de huren per 1 juli te verhogen. Het zou dan gaan om een jaarlijkse verhoging van 5% bovenop de inflatie. Maar het gaat niet door, want eerst moet de huurwet worden veranderd en dat lukt niet voor jullie. Scheefwonen kan daardoor niet eerder dan volgend jaar juli worden aangepakt. Woningcorporatie Vidomes in Delft experimenteert, uh, experimenteert al wel met de aanpak van dat scheefwonen. Uh, van Vidomes is hier in de studio Maarten Vos. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Eerst maar eens over dat niet doorgaan van die huurverhoging, gepland door het kabinet. Is dat um, goed nieuws voor de huurders? Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar voor de corporaties? Nou, voor de corporaties is het geen goed nieuws. Want het betekent toch weer een uh, aanmerkelijke uh, mindere inkomstenstroom dit jaar. He, voor Vedomis hebben we uitgerekend dat het maar liefst uh, ongeveer 700.000 euro zou kunnen opleveren. En uh, met dat geld kunnen we heel veel goede dingen doen. Dan wordt er bij u behoorlijk scheef gewoond. Ja, we zijn actief in de Randstad, in de buurt van Den Haag. En daar is de druk op de woningmarkt groot. Dus veel mensen blijven met een hoog inkomen toch in die prettige eengezinswoning wonen. Dat vinden we ook prima. Maar daar hoeven ze niet een, uh, van die hoge huurkortingen die we daarbij verlenen te blijven genieten. Dat geven we liever aan andere mensen. Ja. U zegt, um, jammer voor, voor ons, we kunnen het geld goed gebruiken. Um, maar zo gaf wel aan, het is waarschijnlijk goed voor de huurders, want die kunnen lekker blijven zitten waar ze zitten. Um, Anders is er natuurlijk wel de situatie die we al benoemden, het scheef wonen, die verandert hierdoor niet. Nee, Vindt u precies. dat niet een slechte zaak? Ja, ik vind eigenlijk deze kabinetsmaatregelen een wat onhandige stap, maar wel in de goede richting. Uh, onhandig Omdat die nog wat, wat, wat grof is. Hè. Het verhogen van de huren zou je. Het is keer. alleen maar het verhogen van de huren voor mensen die meer zijn gaan verdienen. Maar het omgekeerde is niet geregeld. Hè. Er zullen ook mensen zijn die door de crisis minder zijn gaan verdienen. Die nu een huur betalen waarmee het water ze tot aan de lippen staat. Nou, het experiment wat wij doen uh, zorgt er ook voor dat daar dan hè, aan tegemoet gekomen wordt. Hè. Ook als het inkomen daalt verandert de huur. En dat, uh, dat, daarvoor ziet de regeling van de, van de overheid niet in. Wat voor invloed heeft dat beleid dat u nu voert op het wonen in de Nou, het, uh, het voordeel daarvan is, is dat we eigenlijk die huurkorting... alleen nog maar geven aan de mensen die het nodig hebben. Uh, daarmee kunnen we met het evenveel geld... Hè, veel meer maatschappelijk resultaat bereiken. Het heeft ook het effect dat mensen die... Uh, in gezinswoningen zijn heel populair. En u kunt zich voorstellen dat als iemand 800 euro zou moeten betalen voor een eengezinswoning. Hè, omdat een belegger dat ook zou vragen. Dat hij nu maar 500 euro betaalt. Nou, dat is prima als mensen wat lager inkomen hebben. Maar als mensen wat meer verdienen, ja, dan blijven ze ook graag zitten. Omdat een koopwoning ze tot veel hogere woonlasten zou doen leiden. Terwijl ze daar misschien helemaal niet meer kwaliteit voor krijgen. Maar meneer Foster moet u ons nog even wat uitleggen. Want dat betekent dus nu in uw systeem, in uw experiment... dat iemand mm, voor hetzelfde fletje meer betaalt bijvoorbeeld dan zijn buurman. Dat kan gebeuren, ja. Maar hoe kunt u nou in zijn leefomstandigheden kijken? U kunt niet puur naar het inkomen kijken. Die mensen kunnen wel grote gezondheidsproblemen hebben, schulden hebben. Ja, nou we gaan natuurlijk niet naar alle details kijken. Maar we kunnen wel kijken naar het, naar het inkomen zoals het eigenlijk bij de huurtenslag ook gebeurt. Ja. ja, maar is dat dan wel genoeg? Kunt u dan wel goed de situatie bepalen? Ja, dat, dat biedt wel de, de beste aanknopingspunten om vast te stellen hoeveel korting mensen nodig hebben. We kijken niet alleen naar het inkomen overigens, maar ook naar het aantal mensen dat, eh, dat er woont. Omdat je ja, met een groot huishouden ook een wat grotere woning moet kunnen betalen. Maar goed, dat idee is ook dat mensen uiteindelijk dan ervoor kiezen als het wat duurder wordt om bijvoorbeeld toch een, een koopwoning eh, te gaan kopen. Is dat al gebeurd in de hoofd? Nee, daar, daar loopt het experiment nog te kort voor. Het is nu ruim anderhalf jaar. Uh, we verwachten op termijn dat dat wel zo gaat werken. Ja. Nee. Dat mensen ofwel hè, ervoor gewoon kiezen om die huur te gaan betalen. Dat is dan ook prima, want dan kunnen we dat geld... wat we dan meer krijgen elders inzetten om weer betaalbare woningen uh, te maken. Of ze kiezen ervoor om een, uh, om een stap te maken... richting een koopwoning of een eigen huis te kopen. Dus u ziet wel dat het dan op gang komt met uw experiment. Want nu blokkeren die scheefwoners eigenlijk ja, het proces. Hè? Men, men schuift niet meer door. Klopt. Ja, en dat is overigens niet alleen een probleem van het huurbeleid. maar ook een uh, probleem in, in de koopmarkt, zeg maar. Dat vind ik ook jammer dat dit kabinet alleen ingrijpt in de huurmarkt. en verzuimt een eigenlijk nog belangrijkere maatregel te nemen. en dat is de hypotheekrente-aftrek ja, aanpakken. Ja, ja. ja. ja maar daar willen ze, geloof ik, nog steeds niet aan. Als ik het zo het de tijd dit ja. weekend. Um, wat ja, wel weer misschien een voordeel is: is um, het gaat nu niet door, die verhoging van de huren. Dat geeft. Um, natuurlijk wel extra tijd om dan op die manier, zoals u het aangeeft, de huurwet aan te passen. Precies. Dus ik, uh, dat is misschien de, het, het positieve kant van het verhaal. Dat we tijd krijgen om de overheid te overtuigen dat het beter kan. Goed. Dank dat u uh, naar de studio wilde komen vanuit Delft Woningcoöperatie uh, directeur gedaan. Maarten Vos van Viedomers. Op de Rijn in Duitsland ligt een hele lange rij, een lange file van vrachtschepen... als gevolg van het scheepsongeluk van afgelopen vrijdag. Hoort u zo meer over, over andere lange rijen bij de AWB Jolanda van der Velden. Er staat bij elkaar 240 kilometer file, is vrij gebruikelijk voor dit moment. Uh, lange file op de A16 nog van Breda naar Rotterdam... tussen Breda-Noord en de randweg Dordrecht 13 kilometer. Bent u op weg naar Rotterdam kunt u beter omrijden via de Haringvlietbrug. Verder zijn het vooral aanrijdingen die voor vertraging zorgen. Onder meer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen naar de West en Blaakem staat 8 kilometer. Bij Blaakem is de rechte rijschok dicht... Een aanrijding met meerdere auto's op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Deventer en Alfred Forst 5 kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam, tussen Rozenburg en de Botlektenon nog 5 kilometer, alle rijstroken zijn daar weer vrij. En de laatste is de A28 Assen richting Groningen. Daar staat dus Afrit Zuid-Laren en Groningen-Zuid 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 10 minuten voor half negen. Wij gaan weer even naar Mark-Robin Visser, die is in Utrecht bij de studenten. Heb je de boeken daar al bij gepakt inmiddels, Mark-Robin? Nou, de boeken zitten nog in de tas. Maar het is wel heel leuk, want er hangt hier een, een programma van alle colleges die hier uh, gegeven worden. 24 uur lang wordt er uh, college gegeven in een gebouw van de Universiteit aan de Oude Gracht hier in Utrecht. En dan heb je bijvoorbeeld vannacht om kwart voor vier een college over het onderzoek aan een groen oplichtend kwalletje. Hoe dat een revolutie heeft ontketend in de levenswetenschappen. Kijk. Ja, dat, dat, daar willen we wel bij zijn. Nou. Om één uur, een uur lang over Freud. Om twee uur vannacht rampzalig watermanagement. Heel leuk, er komen ook bekende namen. Jan Terlouw komt praten over wetenschap en politiek. Uh, Paul Snabel komt over zekerheden over een onzeker land. Ja, want we verkeren natuurlijk in grote onzekerheid. Ik sta hier met uh, Ruben van es naar dat programma te kijken. En Ruben, die denkt daar zo het zijne van. Zeg het maar. Ja, het uh, groen oplichtend kwalletje, dat lijkt ja. me inderdaad een uh, geschikt onderwerp... voor kwart voor vier s'nachts, de mensen die uh, in de juiste sferen verkeren. Ik wil ook graag naar Piepen voor beginners. Dat is straks om tien uur al. Ja, interessant. Geneeskunde. Ik weet wat inhoud. Uh, heel. Zeg kruis. Ruben, uh, jij kijkt ook met gemengde gevoelens naar de acties die er uh, gevoerd worden... en kritische nood. Ja, dat klopt. Uh, ik sta op zich wel achter de studiemarathon. Ik, heb, uh, ik ben er ook bij. Uh, ik heb zelf een onderdeel georganiseerd samen met mijn commissie. Ja. Over Plato straks. Ja. Maar, uh, maar mijn punt uh, ja, het kreeg zich voornamelijk op de kenniscrisis-manifestatie uh, in uh, Den Haag. Ja, dus is vrijdag is ja, dat dus. gepland? Hè? Dan gaan, de marathon gaat naar Groningen en nog naar een andere steden... en komt uiteindelijk vrijdag in Den Haag. Daar komen ook 500 hoogleraren in Toga. Dat wordt een plek. dramatisch beeld. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Maar jij hebt daar zo je gedachten over? Ja, ik heb besloten daar niet naartoe te gaan. Um, omdat het eigenlijk, als je op de website kijkt van de kenniscrisis... Dan gaat het voor zeker 80% over de halbeheffing. Ja, dat is die boete die studenten dreigen te krijgen... als ze te lang over hun studie doen. Ja. 3000 euro. Precies. Uh, ja, nou, mijn punt daarbij is een beetje de plan op dit moment... is dat je over een vierjarige studie dan zes jaar mag doen. Dus in mijn ogen is dat heel redelijk. En is dat gewoon, dient dat als een nuttige stok achter de deur voor studenten... om toch hun best te blijven doen. Het, er zitten haken en ogen aan, dat besef ik ook. Alleen ik heb niet de behoefte... om op een manifestatie te gaan staan die zich volledig op iets richt op een doel waar ik eigenlijk wel het idee achter kan begrijpen. Ja. Jij hebt wel begrip voor die, uh, die halbeheffing, zo wordt die genoemd. Dat is genoemd naar de staatssecretaris van Onderwijs, die boete dus. Maar het gaat natuurlijk ook in bredere zin over, uh, over de bezuinigingen in Den Haag. In ieder geval ben jij er vandaag bij en gaan we straks uh, luisteren naar Piepen voor Beginners. En ik ben ook jij had Plato georganiseerd, hè? Ja, dat klopt. Ja, okay. Nou, de studiemarathon gaat hier zometeen om negen uh, om uur beginnen. Ik ga vast een goed plekje in de collegezaal uitzoeken. En hoe kunnen uh, wij ons inschrijven voor de groene kwalletjes? Wij kunnen gewoon, Lara, wij kunnen gewoon hier langskomen. Okay. De deur staat hier open. Mensen mogen komen en gaan wanneer ze willen. Sommige mensen nemen een slaapzak mee. Scheerspullen, tandenborstel, alles zelf meenemen. En dan uh, kan je hier gewoon lekker vol laten lopen met kennis en achtergronden. Heerlijk. Dank je wel. Marco B. Visser, vanuit Utrecht. 6 voor half negen. dit is het NOS Radio 1-journaal. Er ligt een file van schepen op de Rijn bij Kaup, vlakbij Mainz, in Duitsland. Zo'n 200 schepen kunnen niet verder varen door de hoge waterstand... en vooral door een schip dat is gekapseist. gebeurde vrijdag in de buurt van de Lorelei de beroemde rots... waarin het verleden ook heel veel schepen vergingen. Bij de Lorelei maakt de Rijn namelijk een scherpe bocht... en er staat daar een sterke stroming. Anton Bosman, schipper van het motorcontainerschip Vigila. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waar ligt u, meneer Bosman? We liggen momenteel in Mainz. En u ligt helemaal vast? Wij hebben gisteravond hier bij de gisteravond bezig varen van uh, Worms naar Mainz. Dat is dan uh, vrij vanwege de waterstand. Ja. En we mogen nu niet uh, verder varen, maar we varen containers voor uh, de Rijncontainer. En wij uh, gaan hier nog bijladen en in afwachting van de, wat, uh, wat er beneden gaat plaatsvinden vanwege de berging van de tanken bij de loggelui. Wat zijn de verwachtingen? Ja, daar, daar, daar, daar, daar, daar doet niemand nog uitspraken over. Dat zijn allemaal nog uh, dingen die je voorstellen. En er zijn nog geen goede concrete voorstellen wat, wat er echt gaat gebeuren. Ook maar even naar Martin van Dijk van de Koninklijke Schuttenvaart... de beroepsvereniging voor de Binnenvaart. Meneer van Dijk, ook goedemorgen. Goedemorgen. Het is dubbel pech hè, voor de schippers. Er is hoog water, een gezonken schip. Um, is dit echt een druk bevaren deel van de Rijn? Ja. Ja, dit is wel het drukbevaarde gedeelte van de Rijn en wat ook Anton Bosman van de Vigila zegt. De schepen die de richting Duitsland, Zuid-Duitsland en Zwitserland varen, moeten dit gebergte passeren. Maar ook de schepen die naar de, de mijn en dan verderop naar de donau varen, moeten dit gedeelte passeren. En het verkeer op de Rijn met 300 miljoen ton lading geeft al aan hoeveel schepen daar door het geberg heen gaan. Ja, ja. En wat we nu hebben is inderdaad wat u al aankondigt, twee omstandigheden. Een schip, een trieste ongeval wat gekapzet is. Waarbij helaas twee vermisten nog steeds te vermelden zijn. Maar waardoor ook de hoge waterstand, die we in het begin van vorige week al aanzien komen, behindert ook de scheepvaart. Dat hebben we ieder jaar al een aantal dagen door het smeltende sneeuw en regenwater. Want dan maar kunnen maar het, schepen maar... niet onder bijvoorbeeld de bruggen bij Duisburg door? Nee, er is bergmateriaal onderweg om de gekapzijde tanken te bergen. Maar de waterstand in Duisburg is zo hoog dat deze de bruggen niet kunnen passeren. Ik geef hem maar even aan, ook daar waar nu de Vigila ligt, een normale waterstand van ongeveer een meter, meter 25. Daar is het nu vijf meter hoger als normaal. Eeh, en in Duisburg is het ongeveer zeven ah. tot acht meter hoger als normaal. Ja. Dus maar... dat geeft aan dat er een enorme waterkolom op die rivier zit die echt even richting Noordzee geduwd moet worden. Ja, Meneer Van Dijk, ik begrijp dat bergingsmateriaal moet uit Rotterdam komen. Ja, er is een bergingsmateriaal in Duitsland ter beschikking, maar het zwaardere materiaal komt uit Nederland. Is dat niet raar dat het zo ver weg moet? Ja, dat, uh, dat, ja, dat zou, zou je kunnen stellen. Maar de omstandigheden zoals die nu zijn, dat is denk ik wel exceptioneel. Ja. Wat we nog niet gekend hebben. En uh, de waterstandhoogte is ook exceptioneel. Dus er zal voldoende materiaal uh, naartoe gebracht moeten worden om het schip te kunnen bergen. Nog eventjes terug naar Anton Bosman, schipper op de vigila. Ligt vast. Um, ja, wat moet u nu? Want u ligt daar maar. Ik kan me voorstellen dat het u ook geld kost op dit moment, meneer Bosman. Ja, dat, uh, dat kost het ook. Maar wat Martinus zegt, uh, menselijk leed uh, is in hier uh, bij uh, erger en uh, ja, dierbaarder. En uh, ja, we hopen dat uh, weer snel uh, de Rijn vrijkomt voor uh, alle collega's. Ja, ja, u hoopt het. Maar denkt u dat dat ook gaat lukken? Ja, dat kan niemand zeggen. Hè. Dat is, uh, dat, dat, daar heeft niemand nog antwoord op. Meneer Van Dijk, kunt u iets zeggen over hoeveel Nederlanders er liggen aan, aan beide kanten? Ja, dat is, dat is wat moeilijk in te schatten, maar dat het getal zeker richting 200 en daarboven zal zijn, dat sluiten we niet uit. Eh, ik moet wel zeggen dat de Duitse overheid al alles heeft gedaan om voorzieningen te treffen. Eh, dat schepen onderweg die vast liggen drinkwater hebben gekregen en ook eh, de gelegenheid hebben gekregen, ondanks het hoge water, om proviant aan boord te krijgen. En eh, wat wij als Koninklijke Schuttevaar, als organisatie eh, hebben in het overleg ter tafel hebben gebracht, als de waterstand verder zakt, en vandaag is het ten opzichte van gisteren in koud 29 centimeter gezakt. Dat we dan zullen proberen, als het veilig genoeg is om de schepen die in de opvaart eh, liggen. dus richting tegenstroomsvaren, richting Zuid-Duitsland-Zwitserland. of die de kans zullen krijgen bij daglicht eh, het, eh, de situatie te passeren. Eh, Afvarend zal het waarschijnlijk nog te risicovol zijn. maar dat zou in ieder geval een verlichting brengen om een aantal schepen in beweging te krijgen. Goed, nog even naar meneer Bosman, want wat doet u zo de hele dag euh, als u niet kunt varen, behalve met ons uh, praten? Nou, wij kunnen scheepsonderhoud plegen. en Wij wonen met gezin aan boord. Dus uh, wij hebben genoeg uh, dingen om te doen. En momenteel gaan we laden en lossen in, uh, in Mijns wat, uh, wat aangevoerd wordt. Oké, okay, dus u gaat het schip. Uh, het schip wij, komt wij vol? We gaan wel uh, laden voor de voor richting op containers. En ondertussen een spelletje jatzeeën. Dat zou kunnen, ja. Oké. Okay. Veel succes. En sterkte ook nog, meneer Bosman. Dank u wel. En dank dat u ons ja. even te woord wilde staan vanaf het motorschip Vigila. En u hoorde ook Martin van Dijk, hij is van de Koninklijke schuttervaar, U ook bedankt. Beroepsvereniging voor de binnenvaart. Met Hans. Hey, met Sus. En waar zit jij? In het casino. Hè? Probeer je de winst een beetje op te krikken voor dit kwartaal?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 Kijk voor meer argumenten op timobal.nl slash zakelijk. Centraalbeheer Achmea weet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 Zieke Abiram mag blijven, zegt Leers. En baby Doc onverwacht terug in Haiti. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De achtjarige ongeneeslijk zieke Abiram uit Sri Lanka... en zijn moeder mogen in Nederland blijven. Minister Leers heeft dat besloten. Abiram heeft door een hersentumor mogelijk nog maar kort te leven. Zijn school in Almelo had dringend gevraagd... om de jongen en zijn moeder een verblijfsvergunning te geven. En de directeur is blij dat de actie succes had. Onvoorstelbaar snel... En gelukkig nog op tijd, zodat Abiram het bewust uh, mee kan maken. We zijn ook heel blij dat uh, de politiek de handen in één heeft geslagen en dat uh, deze beslissing is gekomen. Abiram en zijn moeder waren zeven jaar geleden uit Sri Lanka gevlucht, waar toen een burgeroorlog was. De vroegere Haïtiaanse dictator Duvalier is onverwacht teruggekeerd in Haiti. Hij zei dat hij gekomen is om te helpen. Duvalier woonde al 25 jaar in ballingschap in Frankrijk. De dictator, die Baby Doc wordt genoemd, vluchtte in 1986 na weken van felle protesten. Op de luchthaven van Port-au-Prince werd hij door zijn aanhangers onthaald. Duvaliers vriendin, die hem vergezelde noemde de grote opkomst op de luchthaven emotioneel, zeker omdat er geen rugbaarheid was gegeven aan een terugkeer. Beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup beaucoup d'émotions. Ça commence. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et qui observe? C'est depuis que le président passe pour volonté. Rien n'était prévu. Ce qu'il visite très simple, peut-être plus effet dans la plus grande simplicité. Mais il va nous aider. Duvaliers terugkeer naar Haiti is niet zonder risico voor hem. Hij kan er vervolgd worden voor onder meer corruptie.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 Wij willen dit in de toekomst inderdaad gaan doen. Voortaan kunnen homo's stellen in tien synagogen van de gemeente trouwen. En dan de uitreiking van de Golden Globes, waar de favoriet de prijs voor beste films in de wacht sleepte. De Golden Globe gaat naar social Network. Golden Globe voor Beste Film, dit jaar dus voor de Social Network. Die film gaat over de oprichters van de website Facebook. Film won ook in de prijzen voor Beste Regisseur, Beste Filmscript en Beste Muziek. De Golden Globes zijn een van de belangrijkste Amerikaanse film- en televisieprijzen... en gelden als graadmeter voor de Oscars. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Terwijl de rivieren al moeite hebben het overtollige water te verwerken... komt daar vandaag ook nog wat regen bij...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 Daarna wordt het droger en daalt de temperatuur naar normale waarde voor half januari. ANBB Verkeersinformatie. Het is een normale maandagochtendspits. Er staat nu zo'n 212 kilometer file. Wat opvalt is de aanreding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat dus een knoop in Muidenberg en Blarecum 9 kilometer. Bij Blaarikum is de rechte ook dicht... Ook een aanreding met meerdere auto's op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Deventer en Afrit, Afrit Voorstad, 8 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Drukte ook op de A28 Assen richting Groningen... tussen Vries en Groningen-Zuidstad, 5 kilometer. En op de A35 Almelo richting Enschede... tussen Almelo-West en Knopenburen, 6 kilometer.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 Je bent nog steeds aan het luisteren, hè? Radioreclame. Je hoort dat het werkt. Ga naar het Radio Adviesbureau voor alle voordelen van radioreclame. Kijk op rab.fm. Nou, dan hoop ik maar dat u maar heeft laten staan. Zeven <laughs> minuten over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Fijn dat u luistert. Gelukkig. U bent er nog. Komende weken is dit het tijdstip waarop u bijgepraat wordt... over Australian Open. Eerste Grand Slam van het toernooi. Marcella Meska, goedemorgen. Goedemorgen. En gelijk kwamen de Nederlandse toppers in actie Robin Haase... en Timo de Bakker. Robin Haase is door. Hoorden we al in het nieuws. Timo de Bakker ligt eruit. Dat is de meest interessante partij. Daar moeten we maar eerst maar naar kijken. Want hij was er, begrijpen wij, heel dichtbij. Wat ging er mis? Ja, heel dichtbij zegt dat wel. Hij stond twee sets tegen nul voor... tegen die als twaalfde geplaatste Fransman Gaël Monfils. En in de derde set leidde hij met 5-2. Nou, Dat uh, leek makkelijker dan uh, het was. Een paar moeilijke games. Toen was het 5-3, conserveren uh, voor uh, de winst. En een plekje in de tweede ronde. En dat lukte dus niet. Hij ging wat minder serveren. En uiteindelijk verloor hij de vierde en vijfde set kansloos. 6-2, 6-1. Het was helemaal op. Hij was leeg. Maar achteraf zei hij, hij kreeg in de derde set last van een lichte liesblessure En daardoor ging zijn service minder lopen. Dus daar is wel een reden voor te vinden. Maar ja, of het ook een beetje krampachtig was of vermoeidheid, dat weten we niet. Maar het is natuurlijk wel heel zuur als je twee sets tegen 0 en 5-2 ja. voorstaat. En de winst ligt voor het grijp, en je verliest dan toch. Jammer, jammer, jammer. Nou, dat kun je wel stellen. Wat betekent dit voor zijn, zijn ranking op de wereldlijst? Want het is de derde keer op rij hè, dat hij de eerste ronde verliest. Ja, hij heeft eigenlijk een dramatische trip uh, down under hè, Australië. Hij staat nu 46 op de ranglijst. Er zal met die ranking niet zo gek veel gebeuren... omdat hij vorig jaar in deze maand ook niet zoveel punten heeft gehaald. Vorig jaar verloor hij in de eerste ronde van Andy Roddick bij de Australian Open. Maar hij heeft natuurlijk de rest van dit jaar wel heel veel punten te verdedigen... omdat hij vorig jaar zo goed speelde. Um, dus dat betekent dat de druk op die goede toernooien van afgelopen jaar... wel heel groot wordt. Dus het is jammer dat hij niet die punten voor dit jaar... Een beetje heeft kunnen verdelen. Ja, nou goed. Uh, Robin Haase dan? Ja, Robin natuurlijk fantastisch. Uh, hij won zonder zetverlies tegen een Argentijn. Carlos Berlok stond ongeveer gelijk op de wereldranglijst. Alle twee ergens in de 60. Het werd 6-4, 6-3 en 7-6. Uh, prima overwinning. Moest dat ook eigenlijk wel winnen. Eh? En doet dat dan zonder zetverlies. Dus uh, Haase kan uh, heel tevreden terugkijken op deze wedstrijd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 En ik hoop dat ik er nog één uh, in ieder geval uh, kan winnen. Ja, dat zou leuk zijn. En tegen wie moet hij nu? Ja, hij moet nu tegen de geplaatste speler Argentijn, opnieuw. Juan Monaco, nou dat is wel een bekendere naam. Hij staat als 26e geplaatst. Goeie, vaste, constante speler. Maar ja, het is geen Federer, het is geen Nadal. Dus uh, daar zijn kansen. Dan hebben we nog een derde Nederlander, Nederlandse. Arangsta Rus speelt ook vandaag. Ze moet nog spelen, tegen wie? Ja, ze staat uh, bijna op de baan. Ze uh, is nog een staartje bezig in de wedstrijd voor haar. Ze moet spelen op baan 8 tegen een Amerikaanse. Matek Sands, nou, nummer 48 van de wereld. Geen uh, hele grootheid, maar wel iemand in vorm. Iemand die net van de finale komt, van een toernooi in Hobart. Echte vechtjast. Een gekke meid ook. Speelt vaak met rare outfits, kniekousen, petten op, t-shirtjes. Dus daar zullen we hopelijk nog wel wat uh, beelden van te zien krijgen. Maar uh, ja, ze staat op het uh, punt van begin. Goed, nou heel kort alle toppers door verder. Nou, Federer wel, Venus uh, Williams bijna. Uh, maar David Denko, de als 23e geplaatste Rus... verloor van de Duitser Florian Maaier. En dat is toch wel verrassend. Marcella Mesker over de eerste dag van het Australian Open. We blijven het voor u volgen. Dat geldt ook voor de aanstaande verkiezingen. Over zes weken zijn ze voor de Provinciale Staten. Indirect dus ook voor de Eerste Kamer. Het is voor het CDA een belangrijke test... na die enorme verkiezingsnederlaag van 9 juni. Weten de het CDA weer te vinden of juist niet? Dit weekend gaf het CDA de aftrap voor de verkiezingscampagne. en Een prominente rol daarin is weggelegd voor de lijsttrekker... voor de Eerste Kamer, Ilko Brinkman. Goedemorgen. Goedemorgen. Het CDA moet ophouden met somberen, heeft u gezegd bij de aftrap. Um, er moet gewerkt worden aan een nieuw CDA. Uh, het navelstaren moet ophouden. Ja, ik denk dat we er allemaal in het hele land ook een beetje zo tegenaan kijken. Het gaat gelukkig uh, op zichzelf er ietsje beter met de economie, maar we zijn er nog niet. Uh, mensen zijn vaak ook een beetje, een beetje bang voor wat er allemaal uh, over de grens uh, gebeurt. Houden we hier wel, uh, wel ons werk? Uh, mensen uh, zoeken toch uiteindelijk bestuurders... Uh, die, er, die ervoor gaan en uh, die niet alleen maar tegen iets uh, zijn. Dat ziet niet, uh, niet op. Maar vertel u uh, uh, maar, hoe ziet dat nieuwe CDA eruit? Ja, dat heeft uh, in de eerste plaats te maken dat je ook een nieuwe generatie de kans uh, geeft. In de provincies worden de dingen verschillend aangepakt. Friesland doet het op zijn eigen manier en Brabant doet het op zijn eigen manier. Wij hoeven dat niet allemaal in Den Haag of in Brussel te regelen. Maar we moeten tegelijkertijd ook laten zien daar dat als er een, uh, een betere infrastructuur moet zijn... of als de stad uh, moet worden opgeknapt... Uh, of als de onderneming meer ruimte moet krijgen, dat ook een provinciebestuur uh, daar medewerking aan kan geven en ook de inliggende gemeente. Uh, er is enorm veel, ja, wat zal ik zeggen, wantrouwen geleidelijk aangegroeid omdat alles geregeld uh, moet worden terwijl een ondernemer of een verpleegkundige of een uh, agent dus wel zelf weten uh, hoe die boeven moet vangen of uh, mensen moet verplegen... of zijn producten aan de man moet brengen. En daar willen we dus een beetje concrete invulling aan geven. Maar meneer Brinkman, wat wordt de alomvattende koers? Want er leeft onder de CDA is nog wel zorg, onzekerheid over die koers. Wordt het de middenpartij, echt, blijft het die grote middenpartij... Of, of wordt het wat conservatiever? Wat heeft u van antwoorden aan de twijfelaars? Het is vooral een kwestie van vertrouwen in jezelf, in je onderneming, in je instelling en ook in jezelf. Ook als student, ik hoor op de radio dat studenten op zichzelf begrijpelijk zich zorgen maken over het feit dat er gestudeerd moet worden, dat het geld kost. Ja, voor niks gaat de zon op. Wij hebben altijd gezegd, we vertrouwen niet uitsluitend op de overheid. Of uitsluitend uh, op de markt. En mensen moeten zelf uh, ook op de plek waar ze ervoor staan, uh, ervoor gaan. En ook wat over hebben voor een ander. Maar ik snap en, uh, veel, veel, veel zelfverantwoordelijkheid te nemen. Dat, dat gaf u al eerder aan. Maar wat, welke richting stuurt u de mensen op als CDA? Nou, nou dat betekent bijvoorbeeld praktisch in, uh, in de in de scholen dat je ook als leerling op een vroege fase van je leven... echt er wat steviger voor moet gaan. Degene die wat buiten de grens kijken... die zien dat daar ook hard gewerkt wordt. Dat verhaal mag je best houden. Maar je mag ook zeggen dat wat ze in Brabant op de ene manier doen in de verhouding tussen stad en platteland. Of de manier waarop ze het platteland leefbaar uh, houden. Of de manier waarop ze daar de ouderenzorg organiseren. Dat die wat anders mag zijn dan in Limburg of in Friesland. Dus uh, dat, dat idee dat dat allemaal maar voor ons geregeld moet worden... tot op het laatste detail, uh, dat moeten we een beetje achter ons laten. Dat zijn toch ook landelijke thema's. Hè? Dat heeft deze verkiezing ook een beetje met zich meegekregen. Dat komt natuurlijk door uh, ja, de stabiliteit van de regering. De, de, Kamer, uh, de Tweede Kamer is weliswaar een, een, een meerderheid. Maar uh, in totaal met, met de gedoogstond dan van, van de PVV, maar dat geldt niet voor de Eerste Kamer. Um, hoe gaat u daarmee om in de verkiezingen? De Eerste Kamer heeft een, heeft een eigen verantwoordelijkheid. Ik heb uh, zaterdag gezegd, natuurlijk... Uh en de nieuwe media. Maar we moeten niet doen alsof we allerlei huips en, en huifs uh, ja, de agenda in de politiek moeten bepalen. Waar het om gaat is dat de Eerste Kamer uh, na de Tweede Kamer nog eens een keer kijkt of de wetgeving zorgvuldig in elkaar zit. De Eerste Kamer is er ook niet in de eerste plaats uh, voor om ruzie te maken tussen partijen. Die, die probeert degelijke uh, wetgeving voor elkaar te maken. Ja, maar het is wel voor het CDA en voor de regering belangrijk dat um, de doelen die ze zich hebben gesteld kunnen bereiken. En dat lukt op dit moment niet, want er is gewoon weer geen meer in de Eerste Kamer. Nou, dat zal, zal blijken. Ik heb ook, ook gezegd, uh, een leider moet ook een beetje leiden. Een lange ei, die moet er zijn best voor uh, doen. Dat is helemaal niet verkeerd omdat dan heel inhoudelijk de boel veel meer afgewogen wordt. Kijk, Het idee dat je in een poppenkast kunt gaan staan en dan even zeggen dat alles anders moet. Ik denk dat dat niet de opvatting is van heel veel mensen die zeggen... luister, dus hou nou eens op met dat gebekvecht tussen elkaar. Het gaat er niet om om de regering nu weer zo snel mogelijk naar huis te krijgen. Het gaat erom dat dit land in de economie verder komt. Omdat iedereen wel weet dat als je met elkaar zorgvuldig groeit, de economie ook duurzaam maakt... Uh, laat zien dat je buiten de grens met, met de kennis die we hebben over het voedsel, uh, over, over de waterbeheersing, uh, allerlei nieuwe technische uh, dingen die in ja. Zuid-Oost-Brabant worden geregeld. Ja, dat zijn allemaal goede voorbeelden waar ondernemers uh, ja. ons kunnen helpen en een aantje verder kunnen helpen. Ja. Dat is belangrijker dan de vraag of het kabinet morgen weer naar huis gaat. Maar ja, maar u, u zegt niet het kabinet moet ermee ophouden als straks na de verkiezingen blijkt dat ze geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Wij gaan uh, wetsontwerp voor wetsontwerp dan, dan beoordelen en uh, ik denk dat het verstandig is om niet er een spelletje van te maken bij verkiezingen hoe snel krijgen we het kabinet weg Nee, het gaat erom dat er in Brabant en Friesland en alle andere provincies goede bestuurders uh, komen en als het CDA daar een goede rol in kan spelen wat we altijd hebben uh, gedaan, ook nu weer ook in moeilijke tijden. En dan denk ik dat mensen dat als de taal uh, verstaan, uh, die een beetje ook, ook gewoon is, dat je je handen uit de mouwen steekt uh, dat je ervoor staat en dat je ook niet wegloopt voor moeilijke beslissingen, ook niet als het overaf Afghanistan, uh, gaat we staan er. Ja, toch maar weer even terug naar de Eerste Kamer. Uh, misschien vindt u het niet prettig, maar we doen het toch. In juni is het CDA natuurlijk gehalveerd. Hè? Op dit moment heeft u uh, 21 zetels in de Eerste Kamer. Zegt, als ik Maxi u mag onderbreken, het is natuurlijk gehalveerd. Ik denk niet dat dat natuurlijk is. Ik denk dat dat een incident uh, is geweest. En uh, dat ha, natuurlijk... Kijk, maar daar wilde ik naartoe. Want Maxime Verhaag heeft al aangegeven in interviews... dat hij ook in de Eerste Kamer een halvering verwacht. Daar gaat u dus niet van uit? Om samen met de provinciale lijsttrekkers te laten zien dat het CDA nog altijd een verhaal heeft. Een verhaal ook uh, waar de mensen die gewoon verantwoordelijkheid dragen op een gewone plek in een gewone baan met gewoon gedrag. En uh, dat die zeggen, ja, uh, zo komen we verder. En niet met dat gebekvecht. En ik denk dat dat uiteindelijk ons dan weer in een betere positie zal brengen. Ik ga daar niet over gissen dus, hoeveel zetels dat zo nou, Ja, dat wil ik toch even doen. Er geen tien zetels, zoals Maxime voor Wat, zegt. Waar maar, denkt u de... aan? Ik doe mijn best voor meer. Aha, elf. <laughs> We hebben tenminste twaalf provincies. <laughs> Meneer Brinkman, is dat de reden waarom u uh, ja, ook wat nadrukkelijker in het nieuws bent? De Eerste Kamer gaat vaak wat anoniemer. Hè? Nu zijn er duidelijk lijsttrekkers. U bent daar een voorbeeld van. Is dat een bewuste keus, koers? Ik denk dat alle partijen willen laten zien uh, dat er meer is... Uh, dan ja, nogmaals een uh, beetje het incidentalisme van, van de dag. Uh, de Eerste Kamer staat er toch ook voor dat je wat maatschappelijke ervaring daar, daar binnenbrengt. Dat je laat zien dat ook ingewikkelde dingen een, een, in, in een complexe uh, wereld... ja, ook um, um, um, mensen uh, vragen die, die wat verder hebben gekeken dan alleen uh, de ochtendkrant. Nou, uh, ik, ik hoop daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Elko Brinkman, lijsttrekker voor het CDA voor de Eerste Kamer. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan zomaar weer eens eventjes naar Moerdijk. Want op het bedrijventerrein in Moerdijk... wordt een tijdelijk gezondheidscentrum geopend vandaag. Even horen wat de bedoeling daarvan is. Maar eerst naar Jolanda van der Velde. Hoe stopt de weg deze ochtend, Jolanda? Nou, het ergste hebben we gehad, Lara. 160 kilometer file. Het zijn vooral de aanrijdingen die opvallend zijn vanochtend. Onder meer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat dus een knoop Muiderberg en Blaken 9 kilometer. Bij Blaakem is nog de rechte ook dicht... Verkeer richting Hilversum kan het beste omrijden via Almere over de A6 en de A27. En op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn staat tussen Deventer-Oost en afrit 9 kilometer. Ook dat was een aanrijding. Ook een aanrijding op de A27 Breda-Utrecht tussen Nieuwendijk en Knoopend-Gorkum 6 kilometer. En op de A28 Assen richting Groningen tussen Vries en Haaren 6 kilometer en gewoon een wat langere file op de A35 Almelo richting Enschede... tussen Almelo-West en Knopendburen, 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Chinese president Hu Jintao komt morgen aan in de Verenigde Staten. Dus Zijn bezoek komt op het moment dat de spanningen tussen beide grootmachten flink zijn opgelopen. Dat weerhoudt Chinese studenten er niet van om in grote getallen naar de Verenigde Staten te gaan... Afgelopen jaar telden de Amerikaanse universiteiten bijna 130.000 Chinese studenten. Dat is een record. China-correspondent John Veldkamp sprak met Chinese studenten over hun Amerikaanse droom. En hoe staat het met de Amerikaanse droom van Robert en Will?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 Dit is een heel grote grond. De Amerikaanse samenleving staat meer open voor internationale studenten. En ook de Amerikaanse universiteiten hebben een soort kind of politie... om stimulate the voor internationale studenten te stimuleren. De Amerikaanse samenleving staat veel meer open voor internationale studenten, zegt Robert. En Amerikaanse universiteiten stimuleren juist wel... dat buitenlandse studenten een baan kunnen krijgen in de VS.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 Chinese studenten weten de weg naar de Verenigde Staten te vinden. Chinese president ook. Hu Jentao komt morgen aan in de Verenigde Staten. Het is zes minuten voor negen. Ik beloof dat we voor negen nog eventjes naar Moerdijk gaan. Dat doen we nu. Werknemers van bedrijven in Moerdijk kunnen vanaf vandaag terecht bij een zorgteam. Medewerkers kunnen dan in het actiecentrum terecht voor, voor klachten en als ze vragen hebben. GGD-arts Henk Jans was een van de initiatiefnemers van dat centrum. Meneer Jans, goedemorgen. Goedemorgen. U uh, zit met dat actiecentrum op het bedrijventerrein bij ChemiePak? Ja, we zitten uh, vlakbij het uh, terrein wat nu uh, verontreinigd uh, is. En we uh, hopen vanmorgen om 9 uur uh, uh, de boel op te kunnen starten. En kan iedereen morgenochtend om 9 uur bij u naar binnen lopen? Nou, in de loop van de dag zullen de mensen van de bedrijven, dat zijn er ongeveer zo'n 35, aangeschreven worden om uh, mensen die... Uh, afgelopen dagen klachten hebben gehad die ze in verband uh, hebben gebracht met uh, de verontreiniging die afgebleven is, dat die zich uh, kunnen melden en dat ze een afspraak kunnen maken voor het uh, spreekuur. Meneer Jans, wat kunt u straks meer dan de huisarts? Nou, wat wij uh, vooral kunnen is kijken of mensen die klachten aangeven en die dat uh, verband leggen, uh, of dat ook daadwerkelijk uh, zo is en dat we ook dat dat kunnen relateren aan metingen die er op dit moment uh, uitgevoerd worden. En waardoor je dus een beter beeld krijgt als dat je de mensen dus zegt... gaan we naar de huisarts toe die niet weet wat er aan de hand is. Maar dan is het niet alleen bedoeld voor de mensen zelf om ze eventueel gerust te stellen... maar ook om, om een beter beeld te krijgen van hoeveel mensen er klachten hebben. Dus eigenlijk ook een soort onderzoek. Het is enerzijds een onderzoek om te zien ook uh, van... Nou, zijn er mensen die ook daadwerkelijk nu uh, klachten hebben... terwijl ze uh, eigenlijk veilig en gezond uh, moeten kunnen werken... En uh, tegelijkertijd ook om uh, vermeende klachten, uh, want er wordt snel in verband gebracht, om die te ontzenuwen. Uh, hm. Maar bent u dan ook niet bang dat u vaak nee moet verkopen? Dat weten we nog niet. Nee, maar wat je wel uh, probeert is uh, te zien of dat het ook daadwerkelijk is uh, dat de verontreiniging die daar ligt uh, zoveel uh, klachten zou kunnen veroorzaken. Dus je probeert toch met de communicatie, informatie, mensen ook daadwerkelijk te zien en eventueel... Uh, te onderzoeken uh, of dat werkelijk de klachten, bedoel, mensen geven van allerlei klachten op en uh, hebben snel het idee van, nou ik, woon er, ik werk daar vlakbij, dus het moet daar wel vandaan komen. Hmm. En u heeft al wat klachten binnengekregen, kunt u daar al een lijn in ontdekken? Nou, wat we gezien hebben is dat bij uh, de burgers die uh, zich gemeld hebben bij GGD en huisartsen, dat we daar ongeveer zo'n 148 uh, klachten uh, hebben uh, van gekregen en van de werknemers zelf. Dat is van tien bedrijven, hebben we vorige week zo'n honderd klachten gehad. Ja. En, en dan wat... hebben we ook nog de meldingen die van DCMR binnen zijn gekomen. Die liggen ongeveer op een 105. en wat voor lijn ziet u daarin? Nou, de klachten die met name van DCMR, GGD, bij ons binnen zijn gekomen, dat die redelijk goed te relateren zijn aan de brand zelf. En wat betreft de klachten van de werknemers is het op dit moment gissen. Er zijn metingen gedaan, daar kunnen we niet altijd het verband leggen. Uh, vaak uh, eerder niet dan wel. Maar goed, mensen hebben wel aangegeven dat ze klachten hebben. En wat zijn dat voor nou, klachten? Die, nou ja, die lopen heel sterk uiteen van huidklachten, irritatie, hoofdpijn. Uh, soms uh, werd er gemeld dat ze een gele tong hadden. Nou ja, eigenlijk een heel divers palet. Terwijl die andere klachten uh, van die mensen die, die zich als gevolg van de brand hebben gemeld. Ja, dat zijn vooral irritatie van ogen, uh, prikkeling op de tong, uh, pijn in de keel. Dus dat is veel beter gerelateerd en die klachten op het werktrein niet. En wat we wel willen is dat mensen daar het gevoel moeten hebben dat ze gezond en veilig naar hun werkplek kunnen gaan. En dat ze daar ook eh, ja, op die manier kunnen werken. Ja. Morgen gaat u open. Hoe lang zal het dan geopend blijven het centrum? Nou ja goed, deze, deze week zeker. Misschien uh, daarna uh, nog uh, een week. Maar ja. dan hopen we in ieder geval dat de situatie zo beheersbaar is. En dat we in ieder geval weer wat kunnen afschalen. Precies, dat u een beeld heeft en ook antwoorden kunt ja. geven. Henk Jans, ja. GGD-arts en initiatiefnemer van dat centrum bij Moerdijk. Hartelijk dank. Oké, okay, dank u wel. Tot ziens.